Ik zag je voor het eerst, baby, bij het licht van de stroom. Zo mooi, zo mooi, zo mooi. Zulke grote ogen gaan en je ousie was vet dood. Een gabberblad Je haren in een staart Je die lekker glad Geef mij je gabberblad Geef mij je gabberblad Geef mij je geef het, Geef het toch aan mij Voor mij het alles Meer dan een Porsche Meer dan een Rolls Meer dan, meer dan een Rolls. En Dus ik hou je in de gaten Met mijn watcher Om een pols. Hij daagt hem altijd links Want ik laat je niet meer gaan dus baby, stay with me. Je bent mijn gabberin. Je bent mijn ecstasy. Geef me je gang. Jij bent, jij bent, jij bent het helemaal voor mij. Je maakt mij soft goor.